Hille ziet het gebaar van Libië om de drie te mogen spreken... en de manier waarop ze worden behandeld... als hoopvol signaal dat Libië de zaak op een fatsoenlijke wijze wil oplossen.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 Het hijzen van de vlag, die symbool staat voor de opstand tegen de dictatuur van Gaddafi, was een initiatief van de Libische Mensenrechtenliga. Die organiseert regelmatig anti gaddafi demonstraties in Den Haag. De liga vroeg het consulaat om de drie kleur te hijzen en de consul gaf daaraan gehoor. Ondertussen wordt de druk op kolonel Gaddafi steeds groter nu de rebellen hem de wacht hebben aangezegd. Als hij binnen 72 uur Libië verlaat, zal hij in eigen land niet worden vervolgd. Vandaag wordt weer hevig gevochten in Libië. Het regeringsgetrouwe leger bombardeert opstandelingen in de stad Zawiya vlakbij Tripoli. Wie er aan de winnende hand is, is niet duidelijk. De Belgische regering vraagt een juridische uitspraak over het hoofddoekverbod in een vestiging van de HEMA in Genk. Onlangs verlengde de HEMA daar het contract niet van een vrouw omdat ze weigerde zonder hoofddoek te werken. Brussel wil dat de Belgische Commissie voor Gelijke Behandeling de zaak grondig onderzoekt.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 In de burg leefden ongeveer acht volwassen dassen en een onbekend aantal jongen. Eén vrouwtje bleef met haar jongen achter. Over een week controleert de boswachter of er dassen zijn teruggekomen. De renovatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt miljoenen duurder... door het faillissement van Anime Mitred. Bouwbedrijf Volker Wessels neemt de bouw over, maar berekent 4,5 miljoen euro extra...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 In de Champions League heeft Barcelona de kwartfinales bereikt. Thuis versloegen de Spanjaarden Arsenal met 3-1. De uitwedstrijd was nog verloren met 2-1. Na 56 minuten speelde Barcelona vanavond met één man meer, omdat toen Arsenal-speler Robin van Persie met twee gele kaarten van het veld moest. Ook de Russische club Shakhtar Donetsk plaatste zich voor de kwartfinales. De Russen versloegen AS Roma met 3-0. In de eerste wedstrijd won Shakhtar Donetsk al met 3-2.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 Er trekt een hoop leed aan je voorbij op een avond. Zeker als je op een nieuwsredactie zit. Libië, Ivoorkust, Prins Andrew, Jan Siebelink die niet welkom is in Urk. Allemaal erg. En dat van die Dassenburgt, die als springplank werd gebruikt door motocrossers... is ook hartverscheurend. Maar het bevertje dat gisteren werd uitgezet in het riviertje de Drentse A... en dat na enkele uren na zijn vrijlating werd doodgereden op de A28... spant voor mij de kroon. through your life. Whatever gets you through the night. Een nummer van John Lennon. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze honderdste vrouwendag. Ze hebben mazzel dat het vandaag mijn dag is. Want ja, als je nou een man had gezeten, was het toch ook een beetje raar geweest. Goed, wel mannen in de uitzending hoor, heel veel. Hans Andringa bijvoorbeeld, vanuit Den Haag. Ja, de Kamer zegt, we willen een beetje beter weten... wat er nou allemaal precies gebeurt met die onderhandelingen in Libië. Daar gaat Hans Andringa zo meteen over vertellen. En dan komt Frank van der Goot, hij is forensisch patholoog. Het zou namelijk zomaar kunnen dat uw echtgenoot of uw ouder... een onnatuurlijke dood is gestorven, maar dat u dat niet weet. Is dat erg? Nou, daar gaan we het over hebben. Want Frank van der Goot is eigenlijk bang dat die forensisch pathologen uitsterven. Hij pleit ervoor dat er meer wordt geïnvesteerd in zijn vak. En misschien hebt u vanavond wel garnalen gegeten... of een carbonaatje met sperzieboontjes. Na het zien van de film Smakelijk Eten van Walters Grotehuis... gaat u daar vast iets anders over nadenken. Want veel mensen weten wel dat die sojabonen die de varkens eten... ten koste gaan van het regenwoud en het leefgebied van de indianen. Maar na zo'n film ben je toch droevig en ook wanhopig. Goed, om vijf uur twaalf, dan hebben we nog een man, Ronald Plasterk... als onze speciale sterverslaggever bij het BN-evenement van de week. Namelijk de première van de film Gooise Vrouwen. Maar eerst het nieuws van... Dinsdag 8 maart. Zou de koningin nog aan het uitbuiken zijn van het privé-diner bij de sultan van Oman? De Tweede Kamer heeft er in ieder geval nog steeds de buik van vol. Het staatsbezoek werd afgeblazen, maar twee dagen later bleek dat de koningin toch naar Oman ging voor een privébezoek. Wat is dit voor een rare zigzagkoers? Om eerst te zeggen we stellen het uit en vervolgens toch een beetje door te laten gaan... Premier Rutte geeft toe dat hij eerder had kunnen vertellen dat het privébezoek wel doorging. Als ik erop terugkijk en ook kijk naar de volgtijdelijkheid van de beslissingen, dan is dat natuurlijk geen gelukkige geweest. Een soort van met de kennis van nu had ik het anders gedaan. Dit is toch wel helaas achteraf de zaak bekijken. De premier had het beter moeten doen. Ik weet niet of ze mosterd serveren daar, maar het is inderdaad mosterd aan de maaltijd. Een verband tussen een grote order voor marineschepen van Oman... aan een Nederlands bedrijf is er volgens Rutte echt niet. De geruchten die er zijn dat de koningin daar met een stapel contracten... vanavond op tafel zit uh, uh, om die te laten tekenen door de sultan... dat gerucht kan ik uh, ontzenuwen. Volgens het Omaanse nieuws is het een vriendschappelijk babbeltje en meer. His majesty the sultan and her majesty the queen held a meeting... during which cordial talks were exchanged and aspects of cooperation... De Kamer blijft ontevreden. Op straat zijn de meningen verdeeld. Ja, moet kunnen. Ze had gewoon thuis moeten blijven. Of ergens anders naartoe gaat Maar niet daar naartoe in ieder geval. Het zal wel goed overwogen zijn. Anders had ze het niet gedaan. Gewoon de koningin lekker met rust laten. Laat het mensen lekker eten daar. Toch? De drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen zitten... maken het goed. Volgens minister Hille van Defensie worden ze goed behandeld. Over de vrijlating van de drie bemanningsleden van de helikopter vindt intensief diplomatiek overleg plaats. Ze krijgen goed eten en drinken. En wat dat, voor zover wij dus kunnen nagaan, gaat het goed met ze. Libische opstandelingen hebben leider Gaddafi laten weten dat hij het land binnen 72 uur moet verlaten. Dan zullen ze hem niet vervolgen. Maar de troepen van Gaddafi zijn niet bang voor de tegenstanders van het regime. Yesterday we killed you. En Ben Jawad we we in in Het Libische consulaat laat zich niet afschrikken door dit dreigement. Op het gebouw in Den Haag werd de vlag van Gaddafi gestreken en wappert nu de revolutionaire vlag ik zei het al, voor de honderdste keer is de Internationale Vrouwendag gevierd. Nou ja, gevierd. Er werd vooral gewezen op de ongelijkheid tussen man en vrouw. Ter gelegenheid van deze dag wilde James Bond-acteur Daniel Craig... zich wel in vrouwenkleding hullen. Het personage M sprak hem toe over de positie van de vrouw. Het is 2011 en een man is job je hebt een veel betere kans om politiek te worden of een bedrijfsdirecteur Ja, volgens mij was dat de stem van Judy Dench. Na het horen van deze boodschap koos 007 er snel voor toch als man door het leven te gaan. Maar de kortstondige travestie blijft niet onopgewerkt. Zelfs Nelly Kroes twittert enthousiast over de vrouwelijke kant die Daniel Craig laat zien. In Nederland verzamelde een groepje vrouwen zich op de dam. Een pound-verslaggever pound uh, Rutge Kastrikum kwam even tegen de schenen schoppen. Onderdrukking is nooit goed. Oh ja, maar vrouwen? Nou, ik ga hier niet op in. Ik zie er hier een paar staan. Ik denk dat is wel goed eigenlijk is dat, dat ze nu en dan wat onderdrukt wordt. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Jeroen Stibinitski zit naast mij te lachen om dit bericht. Foei. Maar goed, hij gaat de krant vanmorgen met samen met mij lezen. Ja, dat klopt. Uh, trouw gaat dieper in op de Nederlandse delegatie... die de drie Nederlandse militairen in Libië vrij moet krijgen. Het gaat om topdiplomaten en dat laat zien dat er hoop is op succes... want anders stuur je niet zo'n zware delegatie. Dat zegt oud-minister van Buitenlandse Zaken Kooimans. Dat er intensieve gesprekken zijn begonnen... is te danken aan de Nederlandse ambassadeur in Libië, Gerard Steegs. Hij kent Jan en Alleman en kon precies aangeven... welke functionarissen betrouwbaar genoeg zijn om mee te onderhandelen. Toch maakt de strijd in Libië het lastig om betrouwbare vertegenwoordigers te vinden om mee te praten. Het kan nog veel moeite kosten om de Nederlanders vrij te krijgen. Volgens hoogleraar Maurits Berger worden Libiërs omschreven als moeilijke onderhandelaars die zich beledigend en onredelijk kunnen opstellen. Als het nodig is moeten de Nederlanders gewoon met de vuist op tafel slaan. De overheid moet de beveiliging van Joodse instellingen gaan verzorgen, desnoods met agenten. Daarvoor pleit PVV-kamerlid Van Klaveren in spits. Hij zegt dat scholen en synagogen jaarlijks voor 1 miljoen aan particuliere beveiliging inhuren, terwijl de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid. Ook wijst de PVV er op de toename van antisemitisme in Nederland, en dan vooral binnen de islamitische gemeenschap. Hij wil dan ook dat er een onderzoek komt naar de jodenhaat binnen deze groep. De uitkomsten daarvan kunnen werken als een eye-opener voor de andere partijen, zegt hij. De brandkraan heeft zijn beste tijd gehad. Brandweerkorpsen vinden het zonde om met zuiver drinkwater te blussen... en kiezen daarom vaker voor watertankwagens, waterputten en bassins bij bedrijven. Dat is te lezen in de Telegraaf. In Drenthe moet hij in 2014 weg zijn... en ook in Gelderland bekijkt de brandweer of het kan zonder brandkranen... die met de drinkwaterleiding zijn verbonden... De afgelopen jaren zijn al duizenden van de 500.000 brandkranen verdwenen. U hoeft niet bang te zijn dat uw brandende huis zonder brandkraan in de buurt verloren gaat. Want volgens de brandweer zit er genoeg water in de tankwagens om de meeste branden mee te blussen. De gemiddelde woningbrand kost anderhalve euro aan drinkwater. En dat staat gelijk aan ongeveer 1000 liter water. En dat zit ook in die tankwagen. Ook ideeën over drinkwater van een Franse ingenieur... die wil door een ijsberg van Canada naar de Canarische eilanden te slepen... het drinkwatertekort daar oplossen. Nooit eerder is een ijsberg achter een sleepboot gehangen en over een oceaan getrokken. Maar het kan volgens hem met gemak, staat in het AD. Hij heeft bekeken hoe ijsbergen kunnen worden versleept en wat het kost. Daarvoor gebruikte hij onder meer computeranimaties. Uit zijn onderzoek blijkt dat het technisch mogelijk is. Hij wil in het voorjaar van 2012 proberen de eerste ijsberg op te pikken... voor de kust van het Canadese Newfoundland. Als de sleepboot en de ijsberg in een gunstige stroming terechtkomen... dan kan het gevaarte met 2 km per uur worden versleept naar de Canarische eilanden. De reis duurt wel even. Een ijsberg van 7 miljoen ton verslepen duurt zo'n 141 dagen. Een deel ervan smelt, maar er blijft genoeg over... om 50.000 mensen een jaar lang te voorzien van drinkwater. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. The taste of fire. Say Alan Clark was dit met Foxy Lady. En dat is de muziek die u gaat horen als u naar de film gaat. Uh, uh, Gooiste Vrouwen gaat vanavond in première. Aan het eind van het uur horen we onze speciale sterverslaggever Ronald Plasterk. Want die is haar de hele avond tussen de BN'ers. Maar goed, we gaan eerst eens iets prozaïs doen. We gaan gewoon naar Den Haag. Uh, daar zit Hans-Andringa. Want ja, nog steeds geeft het kabinet nauwelijks informatie... over hoe het staat met die Nederlandse militairen in Libië. Geen nieuws is het beste, vinden de Ministers, maar vandaag gaf minister Hille van Defensie toch een snippertje informatie. Maar niet alleen wij, ook de Tweede Kamer krijgt niet meer informatie van het kabinet. En hoe lang neemt de Kamer daar nog genoeg mee? Hans andriega nou, de Kamer heeft een afspraak gemaakt met het kabinet... dat ze nu nog even niet lastig gaat doen door allerlei vragen te gaan stellen... maar dat dat pas gaat gebeuren als die militairen weer terug zijn. Nou, daarmee kan je zeggen dat de Kamer dus tijdelijk afziet... van de belangrijkste taak die ze heeft. Dat is namelijk het controleren van de regering, van het kabinet. Uh, ja, en hoe lang gaat dat duren, dat weten we nog niet. Dus vandaag nam de Kamer als het ware een voorzorgsmaatregel... om ervoor te zorgen dat ze straks, als ze wel die controlerende taak weer op zich neemt... dat het dan ook uh, goed kan gebeuren. De buitenlandwoordvoerders uh, waren bij elkaar en uh, daar stelde D66 voor... dat de Commissie voor het Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... Uh, dat is een club die inderdaad die uh, geheime diensten van Nederland uh, controleert... Uh, dat die ervoor gaat zorgen dat er echt geen enkele informatie verloren gaat... en dat dat straks dus makkelijk voorhanden is. En dat vond in dit geval niet alleen de oppositie, maar ook de coalitie was het daarmee eens. Luister maar eens naar Henk Jan Ormel van het CDA. Voor de zekerheid, omdat wij uh, ons bewust zijn van het feit... dat wij op dit moment uh, onze controlerende taak niet uitoefenen... Maar we willen het wel volledig kunnen doen zodra dat mogelijk is. En dat is als de militairen weer veilig terug zijn. En uh, de regering zal dus met, uh, met een behoorlijk goede uitleg moeten komen... hoe het komt dat, uh, dat drie Nederlandse militairen vastzitten in Libië... waar op dit moment min of meer een burgeroorlog gaande is. Is zo'n verzoek van de Kamer nodig? Je zou toch denken, die informatie is er straks toch gewoon? Ja, normaal gesproken zou dat ook uh, zo zijn. En dat is uh, waarschijnlijk ook wel zo. Maar uh, de Kamer wil in dit geval geen enkel risico nemen. Uh, want er liggen nogal wat vragen. Waarom überhaupt uh, deze hele evacuatieactie? Waren de voorbereidingen wel goed genoeg? En ja, hoe kan het toch dat we een paar dagen later horen... dat je gewoon een officiële lijnvlucht vanuit Libië kon komen... om het land uit te komen? Hm. En ja, we weten uit het verleden ook wel eens... dat uh, als er een heleboel informatie is, dan raakt er nog wel eens iets weg. Denk aan het uh, beruchte filmrolletje in ja. Srebrenica. Ja. Um, en daar komt bij, je weet ook helemaal niet... hoe lang uh, deze gevangenneming of deze vasthouding... van die Nederlandse militairen gaat duren. Um, een tijd geleden uh, hield Libië Bulgaarse verpleegsters vast. Nou, die hebben daar zeven jaar gezeten. En... Uh, de Kamer doet wel eens eerder onderzoeken achteraf. En dan blijkt het enorm lastig te zijn... om die informatie overal weer vandaan te halen. Want dat ligt dan bij verschillende ministeries. Uh, uh, soms moet je dingen weer uit de media halen. Nou, kortom, daar gaat heel veel tijd mee uh, uh, weg. En je weet ook dan nooit of je echt wel alles hebt. Dus eigenlijk simpel gezegd komt het erop neer... dat de Kamer nu heeft voorgesteld... stop vanaf nu, alles in een grote doos, hou alles bij. En als wij kunnen gaan controleren, dan haal je die doos tevoorschijn... en dan kunnen we meteen aan de slag. Ja, lijkt logisch, maar is het niet? Nou, uh, ja, logisch is het wel, maar het komt heel weinig voor. Hm. Want uh, ik heb eens gevraagd uh, hoe vaak uh, wordt zo'n verzoek gedaan aan die commissie? Hou het vooral heel goed uh, bij. En uh, volgens uh, Harry van Bommel van de SP, en die loopt al een tijdje mee... is dit toch echt de eerste keer dat het gebeurt? Bij mij weten wel. Ik ben 13 jaar Kamerlid. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Um, ik hoop dit ook niet meer mee te maken, want het gaat natuurlijk om Nederlandse mensen die toch uh, in handen zijn van een regime wat volkomen onbetrouwbaar is. Uh, maar ook bij andere zaken van oorlog en vrede, hè, denk aan Irak, denk aan Afghanistan, denk aan Kosovo, zijn allemaal dingen gebeurd. Daar is zo'n verzoek nog nooit neergelegd. Ja. Uh, en tot slot, Hans, is het niet een teken van wantrouwen? Ja, nou, officieel wordt ook door minister Hillen gezegd, uh, waar toch in eerste instantie naar gekeken wordt, want het was een uh, operatie van Defensie uh, de afgelopen week. Die zegt ook van, uh, nee hoor, dat is gewoon de taak van de Kamer en uh, dat moeten ze zo goed mogelijk doen. Het is denk ik ook maar een beetje hoe je daarnaar kijkt. Het is het glas half vol of glas half leeg? Maar het punt is in elk geval wel dat de Kamer in dit geval geen enkel risico wil nemen. Ja, en ik herhaal het nog maar eens een keer. De regering regeert, maar de Kamer controleert. En dat punt is vandaag maar weer eens gezet. Oké. Okay, dankjewel. Hans aan de like in the shade and watch the world. Gotta find a new place to lay on the ground. You can't stay where you are, or you're gonna be. The razor wire, I sneak by the dogs when they go to sleep, and bring part of yourself that you let me keep. 'Cause time won't pass us by. Nora Jones was dit met The Sun doesn't Like You. Een uh, beroep dat wij natuurlijk vooral kennen uit spannende televisieseries zoals CSI, Frost of Baantje. Het is de arts die moet vaststellen of er sprake is van een natuurlijke of een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Ja, dat is een uh, forensische patholoog. Hè? Dat, dat, uh, en mijn gast die bij mij in de studie zit, Frank van der Groot, dat is ook zo iemand. U snijdt dus lichamen open. Om ja, te beginnen, uh, goedenavond. Ja, uh, goedenavond. Uh, um, eigenlijk het vaststellen van het luke versus niet het luken dood... dat zit bij de forensische geneeskunde. Ja. En ik kom pas een beeld op het moment dat een officier voor justitie... Ja. een strafrechtelijk vervolgbaar feit vermoedt. Ja. En dan is een lichaamsectie inderdaad gewenst. Ja, dus je, ho je, je hoeft het niet altijd te... Uh... Open te snijden in lichaam. Je kan het soms ook zo constateren misschien. Een groot deel van de gevallen is al een forensisch neeskundige, gewoon puur door middel van een uitwendige schouw, ja. zichzelf ervan overtuigen dat het allemaal wel zal meevallen. Ja, dus een, uh, nog even, een forensisch patholoog is iets anders dan een klinisch patoloog. Ja, er zit, een, er zit een wereld van verschil tussen. Een klinisch patoloog die werkt in ziekenhuizen, doet voor het overgrote deel van zijn tijd uh, diagnostiek, bekijken uh, van kleine weefselmonsters bij levenden. En maar in een heel klein deel van, de, van zijn werk is hij bezig met overledenen. Ja. Dus in de forensische pathologie precies, onder, precies andersom. Ja, dan heeft het te maken met het recht. En met de... Het is in opdracht van, uh, van strafrecht ja. dat je daarmee bezig bent. En nou zegt u, uh, er zijn heel veel mensen, heel veel sterfgevallen... En die niet natuurlijk zijn, maar die worden over het hoofd gezien. Ja. En waarom is dat erg? Ja. Ja, je kan ook zeggen: van uh, jongens, we doen er gewoon niks aan, steken de kop in het zand. Is ook goed, is in ieder geval een stuk goedkoper. Um, maar dan moet je de wet afschaffen. Dat is heel simpel. Welke wet? Nou ja, er is op een gegeven moment, als er sprake is van een niet-natuurlijke dood. of een vermoeden daarvan. Mm -hmm. dan is een, uh, een huisarts of een klinisch kus. is al onverweld verplicht tot het inschakelen van een forensisch-neeskundige. Maar als het daar überhaupt niet herkend wordt. En die mensen krijgen gewoon het stempel natuurlijke dood. Mm -hmm. Ja, nou ja, er glipt nog wel het een en ander door. Zo. Waarom denkt u eigenlijk dat dat zo is? Ja, eigenlijk het is het niet nieuw wat ik, wat ik al gezegd wat heb. Nee? Uh, oh. Het is in de jaren tachtig al. Voor mij wel. Nee, in de jaren tachtig was het al uh, oud-collega Rolf Torenbeek die dat als eerste heeft, heeft aangekaart. En toen zeiden ze: van ja, hoe kom je erbij? En het was alleen maar extrapolatie van Deense cijfers. Ja, als je gewoon naar omliggende landen kijkt, dan liggen die getallen wat hoger. Nee, maar waarom denkt u dat dat zo is in Nederland? Dat er zoveel uh, onnatuurlijke uh, doden worden gerapporteerd... Uh, onnatuurlijke doden worden gerapporteerd... die eigenlijk een onnatuurlijke doodsoorzaak hebben? Ja, het vervelende is, er zijn geen harde cijfers oh. hier, hieromtrend. maar vraag een willekeurig technisch rechercheur... of een willekeurig schouwarts of een willekeurig huisarts naar zijn mening en je krijgt hetzelfde verhaal. Ja, maar dat is dus een mening. U zei, net, u zei al, er zijn geen cijfers van. Dat nee. is moeilijk, Die zijn moeilijk vast te stellen nou, natuurlijk. Lang, er komen langzaam maar zeker, maar daar moet je echt je best voor doen. Dan komen ja. de cijfers naar boven toe. Uh, we hebben bij een serie jonge mensen die acuut dood gingen... Mm -hmm. hebben we naast onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen... hebben we bij een groep van 17 jongeren ook toxicologisch onderzoek gedaan... stuk voor stuk natuurlijke doden. Vijfde van positieve cocaïne. 17. Ja. Dus u denkt dat als je iedereen... Uh, je, kan, je kan onmogelijk toch iedereen die sterft uh, zo'n onderzoek uh, geven? Je kan onmogelijk iedereen die sterft een onderzoek geven... maar waar ik wel zeer voor pleit... is dat in de geneeskundeopleiding meer aandacht wordt besteed aan lijkschouw. De geneeskundestudie zoals ik hem ken... Uh, heeft bijna geen praktische lijkschouw, praktische herkenning, kindermishandeling et cetera. Nee, maar wanneer zou je dan... U zegt, je, je kan niet, niet bij iedereen die sterft dat doen. Maar je zou dat, ja, Wanneer moet je het dan wel doen? Als je op een of andere manier iets vermoedt... Ja, wanneer vermoed je iets? Weet je, dat, dat, dat is natuurlijk al gewoon heel lastig, of niet? Nou, het vervelende is... Uh, in de medische studie zit heel erg weinig herkenning... van niet-natuurlijke doden. En ik vraag mijn studenten altijd wel eens van... noem mij nou eens één natuurlijke dode... die je aan de buitenkant kan zien. En dan vallen ze stil omdat je de natuurlijke dood niet kan zien. Het enige wat je kan, is jezelf ervan overtuigen... dat er geen sprake is van een niet-natuurlijk fenomeen. Leuk is dat, zonder praktische lijkschouw... zonder praktische herkenning van die dingen. En daar zit een manco. Ja. En als we dat niet oppakken... Ja, ik kan ook zeggen, jongens, doe het niet, het gaat prima... Je krijgt in ieder geval mooie cijfers. Ja, maar uh, stel dat je het wel doet. Ja. Maar goed, dan nog, uh, is het volgens mij nog steeds niet helder... wanneer je het dan wel en wanneer je het dan niet zou moeten doen... Dat blijft lastig, toch? Oh. Nu is het nog steeds lastig, omdat het is totaal onbekend in de medische wereld. En uh, het zijn hele simpele dingen als je mensen erop wijst. Uh, nou ja, een voorbeeldje. Een oude mevrouw in een, in een verpleeghuis. En deze mevrouw die verslikt zich en dan schiet een stuk appel ergens de andere kant op. Mm. En deze mevrouw die loopt daar een longsteking van op, want die ging allemaal mis. En deze mevrouw is komen te overlijden. Nou, 80 jaar longsteking is bekende doodsoorzaak. Mm. En dan zit je zo van, dat is goed. Maar deze mevrouw heeft in haar voedingsvoorschrift alleen vloeibaar. En dan is er een leerling die deze mevrouw appeltjes loopt te voeren. Ja. En dan kun je zeggen, van, jongen, waar maak je je druk om? Nou ja, als je zegt van, het kan me niks schelen... dan moet je gewoon zeggen van, oké, okay, dan, dan moet we er ook voor de rest niet meer over doen. Goed, dus dan, dan zou er dus iemand die moet zijn... we laten toch even kijken waaraan die mevrouw nou eindelijk is overleden. Maar dat wisten ze al, want dat was dat appeltje. Ja, maar die wordt dan een natuurlijke dood vooraf gegeven. Ja. Terwijl er wel een... Ja, zeg maar, er is een vorm van nalatigheid hier. Goed, en dat zou dus gerapporteerd moeten worden. Want als je dat doet, dan zou dus eventueel de volgende 80-jarige mevrouw... Uh, die zou je die, met vloeibaar voedsel geen appeltje meer krijgen. Je kan er dus in de toekomst uh, de, uh, de doden of sterfgevallen mee voorkomen. Is, is dat het? Of zegt u, daar gaat het mij uiteindelijk nog helemaal niet eens je om? Je kan er een aantal uh, sterfgevallen mee voorkomen. Maar waar het mij om gaat, is een, is een bewustwording... dat er in Nederland een heleboel dingen gebeuren die we gewoon met z'n allen ontkennen. En als daar ook maar 1% van boven water komt, ben ik al tevreden. Ja. Want wat zou dat dan helpen? Nou, als er wat beter gekeken wordt, met name bij, bij lijkschouw... dan zal er een deel van de mishandelingen zeg maar, voorkomen kunnen worden. Er is een, nou, een daar groep, heb je wat. Ja. Er is een groep opkomst. dat is de oudere mishandeling... Uh, collega Kees Das van de GGD Amsterdam, die heeft er ook onderzoeken naar gedaan. Ja, die wordt nu langzaam maar zeker zichtbaar. En nou, daar word je niet blij van. Uh, iedereen heeft wel eens gehoord van het NFI, denk ik. Hè? Het Nederlands Forensisch Instituut. Hoeveel forensisch uh, uh, pathologen, pathologen werken daar? Momenteel zijn er nog vijf werkzaam. Dat lijkt me zo weinig. Ja, dat is het ook. Is, is het een beroepsgroep die? Ja, uh minimaal dreigt uit te sterven. Uh, ja, dat is het tweede punt waar ik voor pleit... om een, uh, om een opleiding voor forensische pathologie aan een universiteit op te gaan zetten. Want inderdaad, het vak sterft uit. En dat komt omdat er weinig uh, behoefte is... of dat er weinig uh, forensische pathologen gevraagd worden? Of, of heeft het ook te maken met het, het onaantrekkelijke van het beroep? Nou, er is, er is denk ik genoeg aanbod. Alleen, uh, wat ik ook vorig jaar helaas heb moeten zien is dat er bezuinigingen komen, ook bij het Nederlands Forensisch Instituut... waarbij dus het kwotum voor het aantal secties met een derde is teruggeschroefd... met een wat afhoudend beleid voor het aannemen van secties. Ja, en dat in het licht van dat er toch al nogal het een en ander doorglipt, dan zit je zo van, jongens, deze weg wil ik gewoon niet in. En dat is ook een van de redenen waarom ik hier zit. Ja, u pleit eigenlijk voor, een, een, voor het vak. U houdt van uw vak. Absoluut. Absoluut, dat kunt u gerust zeggen. Ja, ik zit hier met een bevlogen uh, forensische patroon. Terwijl er heel veel mensen natuurlijk zeggen, nou, hies, hies, eng vak ook, dode mensen. Ja, nou, <tomt> dat nee, is... Nee, maar dat is toch logisch? Dat is natuurlijk niet, niet dat je denkt, nou, dat is nou eens een aantrekkelijk vak, dat gaan we nou eens doen. Nou, ik, ik moet zeggen, ik, heb er zelf, uh, ik vind het zelf het mooiste werk ter wereld. Ja, waarom? Uh, Um, omdat het enorm breed is. Dus het is een soort combi van geneeskunde enerzijds. En er komt een stuk juristerij bij kijken. Er komt een natuurkunde bij kijken. De, de, van alle kanten komt het binnen. En als u zegt van ja, je werkt met overledenen. Ja oké, okay, ik heb daar absoluut geen moeite mee. Ik nee. heb de grootste bewondering voor mensen die op een ambulancedienst zitten. Mm. Die daar werken met levende mensen die liggen te gillen. Ja. Dat zou ik niet kunnen. Nee. Nog heel even tot slot. De, de rol van de huisarts. Hoe ziet u die? Ja. Ja, die, want die zal in eerste instantie aan de bel moeten trekken. als die denkt, hè? Als, het even niet in, als het stelde dat we dus een thuissituatie hebben. Ja, er is uh, vanuit opleidingen voor huisartsen. is er buitengewoon veel animo in praktisch onderricht. voor het herkennen van dit soort dingen. Hm. Uh, we hebben ook de nodeloopprocedure. waarbij iedereen die onder de 18 jaar om het leven komt. dan hm. wel komt te overlijden, niet meer door een huisarts wordt geschaald. of door een forensisch geneeskundige. Hm. Er is wel een tendens, maar het zet niet door. Ja, en u bent nu zelfstandig, hè? Ja, dat sowieso. Zullen de mensen denken, de gewiekste manier om opdrachten... binnen te ja. slepen van de meneer uh, Van de Goot? Ja. Um, die heb ik al vaker gehoord. Ja. Uh, daar gaat het me niet om. Nee. Ik, heb, ik heb genoeg te doen om uh, te zeggen van... nou, dat is niet, in ieder geval niet mijn insteek. Goed. U, uh, uw noodkreet is gehoord. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Frank van de Goot, forensisch patholoog. Gilbert zelf en Ook alweer lang in het vak. All they wanted to say. Sperziebonen, garnalen en een stukje varkensvlees. Dat kan heel lekker zijn. En het hoeft ook niet eens heel duur te zijn. Tenminste niet in de supermarkt. Maar wat kost het nou echt? Documentairemaker Walter Grotehuis zocht het uit. En heeft een film gemaakt. Smakelijk eten heet die film. En hij zit bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Uh, ja, er zijn meer films gemaakt over, uh, over eten. Ehm... Um, de, de feiten zijn ook niet echt heel onbekend. En toch dacht u, ja, ik, ik, ik, ik moet daar weer iets. Ik moet daar toch een film over maken. Hoe kwam u op dat idee? Wat was het moment dat je dacht? Nou, het moment was wij een aantal jaar geleden in de supermarkt. Dat ik zag dat daar het, het assortiment toch enorm aan het veranderen was. Vooral in de winter. Dat je al die groenten zag en fruit uit verre landen. Dus ik dacht, waar komt het vandaan? Uh, ja, wie is erbij betrokken geweest? Ja. Wat is er gebeurd met de natuur? En toen dacht u, ik ga drie producten kiezen. Ja, omdat uh, soja, dat staat dus voor, uh, voor vlees. Want alle varkentjes die krijgen soja, en de meeste ja. kippen ook. En daarnaast groente en een visproduct, in dit ja. geval dus garnalen. Dan heb je wel een hoop gecoverd. Ja. Je kan nog een glaasje wijn erbij nemen, maar dan kom je wel op veel groepen uit. Ja, en de film is nu anderhalf uur. Wat, wat, wat, wat vond u eigenlijk, wat, wat schokte u het meest? Wat mij het meest schokte was dat ik in, in Kenia dus tegenkwam... dat er een hele bevolkingsgroep, een, een herdersvolk... wat daar uh, honderden jaren lang haar vee heeft gewijd en De geteelt, Samburu, hè? De Samburu's. Dat die dus gewoon rukzichtloos opzij worden geschoven... voor de belangen van onze boontjes in de winter. Want? Wat gebeurt er? Nou ja, wat er gebeurt is... Ik bedoel, kijk, groenten zijn natuurlijk eigenlijk een, een, een soort vorm van water. Ze hebben water nodig tijdens de teelt. De groenten zelf zijn water... Ja, en die worden daar verbouwd. Wat er gebeurt is, de rivieren worden afgetapt. Want uh, in onze wintertijd is het in Kenia droog. Dus die rivieren, die gaan op een gegeven moment... Ja, die vallen dus droog. Ja, en mensen hebben gewoon geen water meer. Hun, nee. hun, hun vee gaat dood. Ja. Was het moeilijk uh, om... Uh, ik kan me voorstellen, die, die Samburu te filmen, was dat moeilijk? Nee, want die mensen hebben een verhaal te vertellen, ja, die hebben er iets mee te winnen. Goed, maar die mensen op die plantage, dat lijkt me een andere koek. Want die voelen natuurlijk wel aan uh, ja, dat, ze niet, uh, dat, dat ze misschien, of zijn misschien bang... dat ze als een slechteriker worden afgeschilderd. Dat waren ze ook in eerste instantie. Nou, ik heb ze gezegd, ik wil beide zijden van het verhaal laten zien. Dat heb ik gedaan. Ik heb ook verteld in het commentaar dat, dat het ook een groot economisch belang dient. Maar ik moet zeggen, achteraf waren ze niet blij met het resultaat. Nee, en, uh, maar ze wilden wel meedoen. Ja, uh, waarschijnlijk omdat ze dachten dat ik toch een verhaal zou vertellen... wat iets meer hun kant uit ging. Ja, maar dat was niet zo. Toch, sch U schildert ze niet af als een totale boeven. Uh, dat zijn het ook niet. Het zijn ook, uh, met die mensen met wie ik ben meegewezen... ze waren mensen die al ontzettend blij waren... dat ze de arbeidsvoorwaarden hadden aangepakt... van de miljoenen mensen die er werken in al die, op al die plantages... Ze waren zich er eigenlijk helemaal niet zo van bewust hoe dat nou precies zat. Ze schrokken daar gewoon van. Ja, En ook die twee, twee mannen, die, u neemt twee, of er zijn twee Nederlandse mannen. Hè, die daar eigenlijk moeten ja. gaan kijken hoe, hoe het allemaal gaat. die schrokken er ook heel erg van. Ja. Maar wat, dus dat betekent dus uh, dan dat je eigenlijk nooit meer die spezi uit Kenia zou moeten eten. Hebt u ook meteen die gevolgtrekking gemaakt? Uh, dat, dat, is niet... Niet, dat is niet zo. De, de, bijvoorbeeld die kwekers in Kenia. Die, die weten dat tien jaar geleden was al een, een uitgebreid rapport waarin wordt gezegd. Mm -hmm. van, uh, je kan het eigenlijk alleen maar blijven doen als je spaarbassins aanlegt met water. Als het wel regent. Ja. Maar dat doen ze dus niet. Nee. Niemand verplicht ze daartoe. En de supermarkten in Nederland ook niet. Nee. En hebt u nou bijvoorbeeld ook uh, aan de, de regering daar gevraagd? Hoe zij daar tegenover staan? Nee, of, of speelt is... u daar helemaal geen enkele rol in? Uh, ja, die kunnen natuurlijk wel randvoorwaarden ja. stellen. Maar dat doen ze dus overduidelijk niet. Want het rapport ligt al tien jaar in de la. Ja. Dus er valt weinig te vragen. En ze hebben ook een belang, miljoenen mensen werken erin. Het is de grootste uh, devieze exportsector. Ja. Dus ja, en dan uh, 150.000 zo'n boer. Tja, jammer dan. Ja. Denk ik. Je wordt een beetje droevig toch ook van die film. Ja, ook wel. Ik wel, wel tenminste. Is... Ik heb hem gezien. Ik weet het er een beetje droevig van. Ja, kunt u to zich dat voorstellen? kan ik me voorstellen, maar is het is meer natuurlijk bedoeld om de consumenten bewust te een, maken, een duwtje te geven ja. en ook overheden en supermarkten om iets te doen en dat kan wel. Ja. Want tien jaar geleden aten we die dingen allemaal niet. En waren we toen ongelukkig? Nee, helemaal niet. Maar u, u, u, u, de film begint ook met twee koks. Die zijn gewoon aan boodschappen boonscha, doen in zo'n uh, zo grote, zo grote supermarkt. Ja. Hè. En die zeggen: Nou, wat zullen we eens koken? Nou ja, inderdaad, iets lekker met granalen, met, met boontjes, stukje ja. varkensvlees. Fijn. Het is helemaal niet. Dat dus je zegt: Nou, wat heb ik nou iets, iets buitennisschers op mijn bord? Ik heb, ik, heb, ik heb het weekend ook nog granalen gegeten. Daar ging ik opeens heel anders over nadenken. Weet je, ja. ergens weet je het wel. Maar je wordt er toch wel heel erg door die film weer met de, met de neus opgedrukt. Nou, het meest vervelend is natuurlijk dat je eh, als consument... tot een soort eh, ethicus en politicus wordt gebombardeerd ja, in de supermarkt. Ja, dat is het. Je moet voortdurend moet je bewust zijn. En daar word je wel eens moe van. En soms wil je dat soms even niet. Nou, het moet ook niet mogen. Het is natuurlijk belachelijk dat je met allemaal viswijzers... en andere wijzers in, in een supermarkt staat. Ja en allerlei websites moet gaan controleren voor je boodschappen gaat doen. Ja, maar er zijn heus wel mensen die dat doen. Goed, het verhaal van die boontjes, dat was misschien nog wel het, het schrijnendste. Maar ik vond het verhaal van die soja, ook al wist je, weet je dan die feiten wel... als je gewoon ziet hoe, hoe ongelooflijk... hoe lang moest, moest u rijden voor u bij de Indianen was? Want daar wordt het leefgebied van de Indianen weer aangetast. Ja, het was vanuit Amsterdam gerekend, was het vijf dagen. Ja, en als je vanuit Brazilië rekent, uh, nou ja, vanuit de dichtstbijzijnde heel grote stad, is het 15 uur rijden. Ja. En dan kom je langs onafzienbare sojavelden. Daar zie je eigenlijk hetzelfde patroon: dat het dus die, die, die, oerwoud wordt uh, gekapt en het leefgebied van de indianen wordt uh, aangetast. Net zoals het leefgebied van de Samburu wordt aangetast door, ja. die, door, die, bo door die boontjes. Dat is eigenlijk steeds het patroon. Hè? Je ziet steeds een, een, een oprollen en terugdringen van natuurvolk. Dat zie je op de Filipijnen ook. Ja, Daar, daar worden de kanalen belicht. Hè? Daar, ja. daar, daar heb je ook mensen die ja, niet meer... Nou, vertelt u het <laughs> nou, Dat zijn dus traditionele vissers. En die ja. wonen aan de kust. En die, uh, ja, ja, die visten daar vroeger vrolijk rond. Ja. Maar dat kan dus niet meer. Want hun mangrovenbossen die worden gekapt. En uh, ze worden verdreven door slimme figuren die wel een vergunningen kunnen komen. Ja, en die man die was toch ook wel bereid om mee te werken? Oh. Um, nou, met, met, moeite. met ja. moeite. Was dat eigenlijk het, het, het, het moeilijkste voor u bij het maken van die film? Ja. Om, om, de, om de, ja, de, de mensen die dus die uh, industrieën daar opzetten, om die aan het praten te krijgen? Ja. Dat is heel erg lastig. Het, uh, ik heb die Garnalenboer heb ik ook maar één interview kunnen afnemen. Ja. Dat is eigenlijk een gestolen interview. Ja, een beetje van achter de zo gefilmd. Precies, hij had het niet in de gaten, maar Ech. wij toch maar draaien. Ja. En, nou ja, het, het, ja. En, maar ook die mensen in Brazilië, die boeren in eerste instantie... ik weet niet goed hoe we er pas waren. Het was bijna onze eerste draaidag. Toen zeiden die boeren, we doen niet meer mee. Ja. We hebben gezien, je hebt een brand gefilmd. Jullie zijn wat de politie. Ja. Dus dat wantrouwen zit zo waanzinnig diep en ze zijn zo vaak en als vernielers van het oerwoud uh, te kijk gezet... dat voor je een vertrouwen hebt... En hoe hebt u dat gewonnen? Door de weken lang te zitten. Ja? En met ze te praten, te zeggen, ik vertel jullie verhaal. En toch wordt die man niet on onsympathiek afgeschilderd? Uh, is die ook niet. Die nee. man is er twintig jaar geleden naartoe gestuurd... met grote beloften vanuit de overheid... Ja. En nu wordt hij gestraft. Ja. Dat is ook niet eerlijk. Nee, ik vind dat u wel een genuanceerd beeld laat zien. Hebt u er voor uzelf nog consequenties uitgetrokken? Uh, ja, meer vegetarisch eten. Uh, ja. En geen boontjes meer uit Kenia? Uh, als ik heel erg haast heb, zondig ik wel eens. <laughs> Oké. Okay. Goed. U zit woensdag bij Kunststof, een heel uur... om er nog uitgebreider uh, over te vertellen. En die film gaat gewoon in de bioscoop draaien. Ja, vanaf morgen. Vanaf morgen. En ik, uh, ja, iedereen moet er naartoe, vind ik wel. Ik hoop ha het. Ja, hartelijk dank. De film heet Smakelijk. Nee, enjoy your meal. Hè? Smakelijk, Smakelijk eten. eten. Smakelijk ja. eten, goed. Hartelijk dank, Walter Grotenhuis. 5 voor 12. Heeft u wel eens iets gedaan waar je, je heel erg diep voor schaamt? Ik ben slet. Wat zeg jij? Klim heeft mij slet genoemd. Ja, zeg, ik weet dat mode niet echt jouw eerste prioriteit is. Maar dit is toch wel een heel ernstig geval. Fantastisch, waar ga je met die vrouw naartoe? Wow. Vanavond is uh, Gooise Vrouwen in première gegaan, de film. En wij hebben onze sterverslaggever naar het bbn er evenement van de week gestuurd. <laughs> Namelijk PvdA-kamerlid Ronald Plasterke. Ja, hoe is de sfeer daar? Goedenavond. Ja, Nieuwen van het Gooi, dus heel herkenbaar. Ja, <laughs> ja, ja? Het, is, het is één groot feest. Ja. ja, het was een mooie film. En uh, het is natuurlijk ook veel herkenning voor mensen die die serie gezien hebben... Ja. Um, ja, dus het is echt een groot feestje. Ja, en wie hebt u naast u staan? Ik heb uh, zomaar twee mensen uit het publiek geplukt. Uh, Tatjana en, en Ater de Jong. Een van onze grote uh, Nederlandse film- en ook seriemakers. Nou, maker van Miami Vice. Ja, die kennen noem we wel. Nee, noem dat maar. Zomaar okay. twee mensen. Maar ik, ik, ik, ik zou zeggen, nou, ja, vragen, ondervraag ze even, dan, dan luisteren nou, we luisteren. We beginnen ja. met Tatjana. Wat, wat, uh, we, we improviseren je wat met microfoons, dus ja. die gaan we nu delen. Ja. Uh, nou, open ja. vraag, wat vond je ervan? Oh ja, ik zeg uh, steeds, mijn nepwimpertjes vallen er bijna af van het lachen. Make-up loopt uit, dus uh, dat zegt genoeg. Geweldig. Ja, maar het is een komedie, maar het is niet alleen maar lachen, toch? nou ja, er zijn momenten die je herkent, gewoon momenten van uh, uit het leven gegrepen. Ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in die situaties. Wat ik, wat ik zo leuk vind is, het zijn allemaal karikaturen, eigenlijk allemaal afsplitsingen van, van één persoon, hè? Ja. In welke herken jij je nou het meest? Ja, ik, ik vind uh, Cheryl, ja, dat... dat... Ligt dicht bij mij, maar ik vind Claire vind ik zo cool. Ja, <matik spreads> ja is zo cool. Claire is zo leuk, omdat ze zo <verziddel> <bells> hoog en laag kan gaan. Ja, en helemaal, helemaal gelukkig en doodelgelukkig. En wie speelt Claire? Wie speelt Claire? Jitske uh, Eh... Ja. maar, heel goed. Ja. Achternaam is net ja. van mijn ding. Ja. <laughs> en uh, nu gaan we even technisch iets anders doen, ja. <laughs> want we gaan we Ate oh, de Jong vragen. <laughs> en die heeft nog een andere relatie tot de film. Hoorde ik net van hem. Dat was niet de reden dat ik hem vroeg om even mee te lopen, maar hij is de vader van Merel voor alle kijkers. Dus... Ik, ben, ik ben inderdaad vader van uh, Mia. Hij loopt en... nu naar de microfoon. Ik ben de vader van Mia en die speelt Nero. En vader trots is een mooi iets. Ja. Kijk je vooral als vader nu? Ja ja, ja, ja, ja. Ik kijk vooral naar vader. Ik zat alleen maar te wachten wanneer die komt ze weer. Nee hoor, maar daarnaast is het natuurlijk een ongelooflijk uh, charmante en amusante film. Maar jij bent zowel seriemaker met Miami ja. Vice en andere dingen, maar ook filmmaker. Ja, ik heb veel meer speelfilms gemaakt dan series. En nu kijk je hier naar een speelfilm gemaakt van een serie. Ja. En... Dat, en je kent de serie niet, want je, je zit voornamelijk in Amerika. Ja. Wat vind je van de speelfilm? De speelfilm is, is zeg maar de Nederlandse Sex in the City. Nee. En de, dat niveau heeft het, dat, dat soort van flair en humor heeft het. Nee. En uh, wat je zelf zei, van, het zijn hele leuke mensen... die allemaal een afspiegeling zijn van één persoon. En dat is heel spontaan en heel uh, dynamisch gedaan. Ja, ja. En, en het plot? Ik weet niet hoe lang we door mogen gaan, Hilversy. Nou, ik heb dat, nog een minuutje of twee... Oh, oké. Okay. <laughs> ja, het valt mee, ja. Het, het, het, het plot. Kijk eens als professional naar het plot. Kijk, het plot, dat, dat klinkt nu zo, zo raar natuurlijk... maar een plot bij dit verhaal is niet zo belangrijk. Het belangrijkste zijn de mensen. Je hebt de vier vrouwen en die wil je volgen. En wat ze doen, of ze nou naar Parijs gaan... of naar Madrid of Spanje, of dat ze in het gooi blijven... dat doet er eigenlijk niet toe. Als je maar dingen meemaakt met die vrouwen. En er zit dan uiteindelijk zo'n kippenvelmoment... En het is helemaal, dat dat erin zit, dat is helemaal cliché. Hè? Maar dat is het in spelen met clichés. En, ja. en, wanneer en is dat, wat, wat gebeurt er dan met dat kippenveel moment? Nou ja, goed, dan, uiteindelijk in de arena. Je moet het ook allemaal zien. Dus ja. je moet niet veel weggeven. Maar nee. iets met de arena. Ja. Oh. Liefde overwint. Oh, dat zo. Hey, um, <racht> en de sfeer. Hoe ziet, ziet iedereen er allemaal beeldig uit? Met lange jurk en zo? Ja, als je over beeldig uitzien gesproken... gaan we Tatjana nog één keer van de microfoon halen. <racht> En dan wordt er weer gewisseld van koptelefoon. Ze kan allemaal zo... improviseren ah, in nee, de Ik, ik, ik, Mooi vind, de ik ben jullie in dankbaar, ja. Ziet iedereen er beeldig uit? Wie zag er het mooiste uit? Ik heb mijn best gedaan. Maar ja, ik, ik ben een vrouwtje. En uh, ik moest uh, in een cocktailjurk. Ik, ik heb gehoord dat het geen gala was. Dus ik heb mijn best gedaan. Ja, ja. ik begreep dat Linda op de uitnodiging had gezet. Het moest uh, feestelijk... Uh, nee, Gooi-chique. Feestelijk-chique. <laughs> en dat is heel verschillend geïnteresseerd. Ja, dat is dat, ja? ja. Oh, nu geeft Aten die geeft de uitnodiging en daar staat op... Dresscode Faceless Glamour. Ah, van, ja. En wat nou. hebt u daarvan nou, gemaakt, meneer Plasterk, van dat feestelijke glamour? Ik heb in de Tweede Kamer mijn gewone stropdas verwisseld voor een stropdas met sterretjes. Rode stropdas met uh, blauwe en gele rode sterretjes. Ah, okay. ja. Tatjana, je ziet helemaal... Uh, nee, ik, ja, ik heb Adi van de Krommenakker cocktailjurk. Oh, heel mooi. Nou, hartstikke goed. Hey, dank Moet jullie wel. Worden. We moeten er een eind aan <laughs> maken, want de uitzending is afgelopen. Dank je wel, uh, Ronald Plasterk. Dank je wel, Tatjana, Jong. Neem dankjewel. nog een glaasje champagne en nog heel veel plezier daarop dat evenement. Goed, ja, uh, morgen dan is er weer een uh, oog, u het Chris Keijnen presenteert dan. En zometeen kunt u ook nog in Casaluna uh, uh, luisteren naar Frank Dumois. Die gaat het hebben over woekerpolissen met Erik Smit en René Graafsma. Die schrijven daar een boek over. Dag.